mits het op een verantwoorde manier gebeurt. Hij wil nog niet reageren op het rapport. Daar zou in staan dat het boren naar schaliegas in Nederland veilig is. Dat rapport heeft in Bokstel tot onrust geleid. Tegenstanders zijn bang dat de chemicaliën... die bij het boren naar schaliegas worden gebruikt... de bodem en het grondwater zullen vervuilen. Het Trimbos-instituut waarschuwt opnieuw voor een ecstasy-pil... waarin de gevaarlijke stof PMMA zit... De pillen zijn roze met een vraagteken in spiegelbeeld erop. Het Trimbos Instituut roept mensen op die zo'n pil hebben om die te laten analyseren. De afgelopen jaren zijn in Nederland en in het buitenland... ...verscheidene mensen overleden na gebruik van zulke ecstasypillen. De Nederlandse journalist Bud Wiggers, die sinds zaterdagavond in Turkije vastzit, mag dat land verlaten. Wiggers heeft sinds dinsdag huisarrest in een hotel in Turkije... Hij is opgepakt omdat hij via een oude smokkelroute illegaal Turkije was binnengekomen. Wiggers had in Syrië een documentaire gemaakt. Het weer. Vanavond blijft het lang warm. Morgen in het zuiden wolken, later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog. Met de meeste zon in Groningen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sehoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de ringweg Amsterdam, de A10. Tussen Afrit Volendam en Kloopend Watergasmeer 5 kilometer. En tussen Volendam en Oost-Zanerwerf staat 3 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Kloopend Gorkem en Noordloos 3 kilometer door een ongeluk. Daardoor is bij Noordloos de linkerrijstrook afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerrijt.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 Comptez mes doigts, eh papa,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 Leef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E dai che sei qua, e mi chiedi perché. L'amo sei niente più. cause I and I board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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De reden waarom veel westerse landen hun ambassade in Jemen hebben gesloten, was een opmerking van de leider van Al-Qaeda op het Arabisch schiereiland hij dreigde in een telefoongesprek met de topman van Al-Qaeda, Zawahiri... met een aanslag die de loop van de geschiedenis zal veranderen. Dat heeft de jemenitische president Hadi gezegd in een toespraak. Het is voor het eerst dat er meer details vrijkomen... over het door de Amerikaanse geheime dienst afgeluisterde telefoongesprek. In Ierland is voor het eerst een abortus uitgevoerd... onder de nieuwe wet die in juli van kracht werd. Artsen in Dublin beëindigden de zwangerschap van een vrouw... die een tweeling zou krijgen omdat het leven van de moeder in gevaar was. De vrouw, die 18 weken zwanger was, werd enkele weken geleden opgenomen in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. nadat haar vliezen voortijdig waren gebroken.